Straatman met het NOS-journaal. Op een van de Kalashnikovs die het voor... van Abdelhamid Abahoud... dat schrijven Franse media. Abahoud is de man die wordt beschouwd als het brein van de aanslagen. De 28-jarige Belg stierf woensdag bij de belegering van zijn schuilplaats... in de Parijse voorstad Saint-Denis... De achtste dader Salah Abdeslam is nog steeds voortvluchtig en mogelijk is dat de aanleiding dat in Brussel het dreigingsniveau vannacht is verhoogd van drie naar vier. Dat is het hoogste niveau. De Belgische premier Michel noemde vanochtend de dreiging van een aanslag ernstig en zeer nabij. De metro rijdt tot en met morgenmiddag niet, winkeliers is gevraagd hun winkel dicht te houden en mensen worden aangeraden om drukke plaatsen te mijden. Veel evenementen zijn afgelast in Brussel. In Turkije is een Belg opgepakt die de doelwitten zou hebben verkend voor de terreuraanslagen vorige week vrijdag in Parijs. De 26-jarige Ahmad Damani, een Belg van Marokkaanse afkomst, werd opgepakt in een vijfsterrenhotel vlakbij de badplaats Antalya. Leden van een antiterreureenheid waren hem gevolgd nadat ze hem op het vliegveld van Antalya in de gaten hadden gekregen. Behalve de Belg zouden ook twee Syriërs zijn opgepakt. Ze zouden door IS naar Turkije zijn gestuurd om Damani op te halen en veilig de grens over te brengen. Kerken in Nederland hebben de afgelopen maanden bijna 1,8 miljoen euro ingezameld voor vluchtelingen. De hulporganisatie Kerk in Actie heeft dat bedrag bekendgemaakt op de landelijke diaconale dag. Het geld gaat naar, een, naar Nederlandse organisaties die illegale en asielzoekers onderdak bieden. Ook is het bestemd voor partnerorganisaties in Syrië en omringende landen die noodhulp bieden aan mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië. Het weer, het is vrij bewolkt en nu en dan valt er een bui met kans op onweer en hagel. Er staat een stevige noordwestenwind die aan de kust vanmiddag hard kan worden. Het kwik komt niet verder dan 7 graden. Ook morgen is het fris, maar er staat minder wind en in het binnenland blijft het overwegend droog. Dit was het DFM e Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knobot, de staat vier kilometer file met 20 minuten vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we met alleen maar mooie Oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkeringsmelodie van Louis Davids. Met weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop lekkere, gezellige, mooie Oud-Hollandstalige Nederlandse muziek. Met nu op de radio Helena Hubertina Johanna Koer. Beter bekend als Lenny Koer. Geboren in Eindhoven op 22 februari 1950. Natuurlijk een Nederlandse singer-songwriter. In 1967 won ze het cabaret der onbekenden. En bracht zijn eerste single Laat maar uit met de tekst van Armand. En in 1969 werd ze samen met de Verenigd Koninkrijk Lulu... Frankrijk en Spanje winnares van het Eurovisie Songfestival in Madrid. Met het liedje De Troubadour... Dat ze zelf heeft ge gecomponeerd op een tekst van David Hartzema. En haar debuut LP werd goed voor een zilveren harp. Een iets minder bekende plaat van Alenik Hoer is deze. Dorp aan de rivier. Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier. Al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier. Ik droomde aan de overkant van de rivier. Van een loopbrug over de rivier.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 Als ze komt wordt hij verwend. maar hij snapt niet goed waarom zij zo vaak huilen. Jou voor het venster ziet. En daarvoor de, de havenzangers met O Heiderozen. De volgende formatie is het Cocktail Trio. Het was een bekend zangtrio van populaire Nederlandstalige liedjes... in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het Cocktail Trio zijn onder meer Hup Hup Hup... Het Flowie Circus, Wie heeft de sleutel van de Jukebox gezien... Kangroe Eiland en Badje Vier. En de oprichter, pionist en leider van het Cocktail Trio was Ad van der Gijn. Hij speelde kort aan het Tweede Wereldoorlog als pianist in diverse ensemble's, waaronder het Avro Ballroom Orkest. In 1951 werd hij metgezel van Johnny Krijkamp... en zong met hem op de televisie het liedje Willem ga je vanavond naar de film. En u hoort nu het cocktailtrio met Waar zat jij toen het schip is gestrand? Hé, hey, waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke Het scheep is gestand Voor een zeereis voeren wij dus op de nacht Uit de haven op een heel groot motorjacht Maar degene die het bewanden liepen eens morgens vroeg als tanden, handen Dus die schok nogal tamelijk onverwacht Mijn ontbijtbord en mijn spiegellijtje vloog Met mijzelf door de batterijsport met een boog toen ik om het strand weer bij kwam vroeg mij iemand die dat eien van me door de dooier dichtgeplakte op. Waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke druk aan op het zand. Waar zat jij toen het schip is gestrand? De kaptein die blijkbaar zich bescheren stond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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen. Toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen. Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepenballen, Want de pan zat muur vast om zijn oren heen. Hé, hey, waar zat jij toen de treep is gestald? Had jij ook met iets in je hand? Toen die vreselijke duimbal op het zand. Waar zat jij toen de treep is gestald?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 Waar zat jij toen het schip is gestorven? Waar zat jij toen het schip is gestorven? Op jou. Tussen asjes en rozen staat jouw portret. Tussen asjes en rozen heb ik het neergezet.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 Aaië zijn rozen. Zou je wild blijven staan? Aaië zijn Dat was Eddie Wally met Tussen Anjers en Rozen. En daarvoor al van Horen met Ik ben Gaius. Het volgende nummer is Het Land van Maas en Waal. Dat is een nummer natuurlijk van Boudewijn de Groot op de tekst van Leijnaard Nijg, dat begin 1967 op single verscheen. Het is een van de grootst bekendste nummers... en het enige dat de eerste plaats in de Nederlandse top 40 bereikt. De Grote haalde inspiratie voor het lied uit Hatshi Bratsi Toverballon... een kinderboek van Frans Kalginski uit 1904, dat hem als kind voorgelezen werd. In dit verhaal zweefde Pietje in een ballon over het land van Maas en Waal. De Groot had allerlei fantasieën bij het land en speelde... en stelde in 1966 tot de titel voor aan Leinert Nijg. En, uh, het laatste coupet van Land van Maas en Waal bevat een lachje... waar Boudewijn de Groot zich nog steeds aan ergert. Het lachje had moeten lijken op de grinniken van uh, Bob Dylan... in het nummer Rainy Day Woman... En het grinniken van de Groot is lukte tijdens de opname... en kwam eruit als ha-ha-ha-ha... omdat ha, ha, ha, er maar drie sporen gewerkt kon worden in die tijd. We besloten de opname niet over te doen... zodat het lachje op de uiteindelijke single is verschenen. U hoort opnieuw nu, wij in de Groot met het land van Maas en Waal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvel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 Achter twee konijnen met een trent om kop En dan de grote snoes aan die leggen blazen ei Wanneer je het doet, dan sneeuwt het op de egmondse Ik rijk een meisje mijn koperen hand Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand Dan blaast er de vanvaren ter ere van de schaar Die trouwt met de vinger hoe ze houden van elkaar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 En ook de dikke traag. En even s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasbach. En onder de gouden hemel, in de zilveren zon, speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. De dus stoep voor goed te bergen in van het circus Jongbos. En we praten en we zingen en we lachen. <lacht>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 in duizendien. Oud. En in de loop der tijd is hier de drukte wat verflauwd. Hij hey, is te smal voor het snel verkeer. En is nu met pensioen. En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen. Verstappertje of tikketje.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 de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kreunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten platen van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. Een en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort Zandvoort. Niet waar, het ging voorbij.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 Ik ga dit zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je hem vrij. U hoort de muziek van Sandra en Andrus... met Als het om de liefde gaat. En daarvoor Sandra met Inner City. En de volgende artiest is Bernardus Kramer. U kent hem beter als Ben Kramer. Geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Nederlandse zanger, acteur en musicalster. En eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K. Maar hij schreef het met een C... omdat het internationaal praktischer is. En in 1971 had die grote hit met die hit De Clown. En die hoort hij nu Ben Kramer met De Clown. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het fel gele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht.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 Mokum is de stad voor mij. Mokum stemt voor altijd blij. Het blijft voor mij de, de stad. Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum is de stad voor mij. Klipper, op de keizer kraakt. op de herenkraakt. Ik vond ze so jovelwekkelijk, maar alleen de ruk is een beetje raar. Mokum is er staat per mij. Stond Dat is, mokem druk stappend. kom je bij de Neem dan maar road voor één week. Möcum, is the state for me? Clip it like so plain for me Toon's I, I couldn't not part in Too as a revolutie kwam, but it was the whole time of the tram Welcome is the state for me Oh, when I heard that, De won't even up the Linden court. My Mr. Black and Mr. Brown, they missen me zo in London town. Welcome, life dus dat for me. met Mokum is de stad voor mij. En daarvoor hoor u nog Ben Kramer met de clownet 1371. Het ons zover ook Zandvoort uit Zandvoort. Als u nou denkt, want ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik heb een stuk gemist, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u voor nu nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders zeg ik, tot ziens. En ik laat u achter met Nico Haken, de Parikshaar... met Honky Tonky Pianistje donkie pianissie, op je zin is appokiecie, speel maar verder. Als maar verder. Honkitonki, pianissie, op je zin is appokiecie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen, waar muziek kan te Tot morgens vroeg al is er niemand in de zaak. Dan heb je ook degene die snel de benen nemen. Waar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle olie van dat je op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een schokkie per verzoek. Okie dokie, pia missie, op je sinaasappel kissie, speel maar weg.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 In de dolle olie van komt niet op de hoek Kun je doorgaan tot het einde voor een slokkie per verzoek Okie tokie bianissie op je sinaas en potitie stil maar Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit Wij wensen hem wel rusten, ja, ja. want hij zal wel niets meer lusten ja, ja. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit Maar in de dolle olie van dat kroeg, op de hoek Kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doek